Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De komende maanden blijven er problemen op het spoor. Er vallen steeds treinen uit omdat spoorbeheerder ProRail de roosters van de treinverkeersleiding niet vol krijgt. Als er iemand ziek is, kan het zomaar gebeuren dat er op een heel traject geen treinen rijden. Zijn ze wel hard mee bezig? Nou, we doen echt alles aan om het, om het te voorkomen en beter te maken. Het wervingsbudget is bijvoorbeeld verachtvoudigd. We hebben opleidingsklassen groter gemaakt. Maar is dat dan niet te laat gebeurd? Nou, Uiteindelijk kijken we ook naar onszelf en uh, kun je misschien zeggen inderdaad van, hadden we dat maar eerder gedaan. Nou, de problemen duren nog zeker twee maanden. Reizigersclub Rover wil dat mensen die zelf vervoer moeten regelen omdat hun trein niet rijdt, de kosten terugbetaald krijgen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun laatste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Duitsland. Nederland hoefde niet te winnen, maar zegt Liederwij Welte. Wij willen gewoon iedere wedstrijd winnen dit toernooi en uh, wij willen gewoon laten zien dat wij hier de beste zijn. Dus in die zin is iedere wedstrijd belangrijk. En natuurlijk voelt het wel lekker om richting die kwartfinale met de minst te gaan. In die kwartfinale moeten de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Nieuw-Zeeland. En in Amsterdam is de Pride geopend. De week waarin LHBTI'ers vieren dat je in Nederland mag zijn wie je bent. We staan hier op het Raukin waar we omringd worden door vlaggen. Aan de ene kant daar de vlaggen die Pride Amsterdam, de liefde, de vrijheid en de tolerantie vieren. Maar ook de vlaggen van het Zero Flex project. 71 vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En eigenlijk va vatten die twee soorten vlaggen alles samen. Ja, we hebben heel veel bereikt de afgelopen 25 jaar, maar die strijd is nooit voorbij. zei de voorzitter van de Pride, het is de 25ste Pride, maar door corona is er geen boterparade op de grachten. Volgend jaar wordt het feestje ingehaald met een extra groot feest.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 In Zandvoort is het niet echt te merken, maar het is toch echt zomer. Ik krijg zelfs een bericht van uh, onze Belgische fan uh, John. Uh, die zegt: Nou, het weer uh, wil niet echt uh, lukken hier. Uh, of ben je niet in Zandvoort? Want uh, hij zat even op de webcams uh, te kijken op de CFM-app. En uh, ja, dan zie je dat het uh, momenteel niet echt uh, lekker weer is. Niet echt uh, zomers. En een graadje of 17, daar moeten we het momenteel mee doen, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, uh, ik, weet nog, ik weet meer dan jij weet. Want uh, om half drie kom ik daar uitgebreid natuurlijk op terug op het weerbericht. Uh, we hebben geen parasols nodig, maar een parapluus. Van die kleine <laughs> nee, of uh, ook grotere. Grotere, grotere? Oh jeetje. ja, ja, ja, ja. ja. Heb, je, heb je nog wat een beetje vannacht rustig in je bed kunnen liggen van, van de harde wind? Ja, heerlijk. Ja. Ja, het bed uh, ligt uh, prima hoor, Albertje. jan nee, dus, uh, nergens last van gehad. Nee, nee, nee. Alleen de ramen dicht doen en uh, de deuren goed, uh, ja. goed op het slot. Dan uh, gaat het helemaal goed komen. Ja. Ah. Nou, voor de rest uh, weer een drukke week achter de rug. Ik heb een spierpijn, jongen, dat wil je niet weten. Ja, je hebt vliegen gesport, hè? Ik heb ongelooflijk gesport. Ja, ja, ja. Be het begon morgens al om zes uur en dan tot een uur of vier. En ik was altijd zo blij als vier uur. Dan was ik ook eventjes een stapje terug doen, maar... Uh... Ja, nee, ik, ik val straks in een zwart gat als dat, uh, als dat Olympische Spelen achter de rug is. En dan uh, gaan we na zomer, uh, nou ja, dan uh, krijg je toch nog een beetje, beetje zin in het leven, toch? En dan hoop ik wel dat het weer een beetje meewerkt. Ja, dat bedoel ik. Nou, in, uh, in uh, Brabant is een uh, vrouw gered van een uh, dak. Ja, ze kon het huis er uh, niet meer in, ze was de sleutels uh, vergeten. En ze denkt, volgens mij staat mijn dakraam open. Dus ik klim gewoon boven op mijn blote voeten. En uh, dan gaat het helemaal goed komen. Uiteindelijk is ze bij de dakraam uh, aangekomen. Wat denk je? Dicht. <lacht> ja. En toen uh, dorsen ze niet meer naar beneden. Dus uh, moest uh, de brandweer uh, erbij komen om uh, die vrouw uh, te redden. En hoe ze het huis in is gekomen, geen idee. Maar goed, uh, eindgoed al goed. Uh, ja, uh, zaterdagmiddag een beetje grijzige lucht. Uh, wij kijken momenteel ook naar de Olympische Spelen. Naar de hockeywedstrijd tussen Groot-Brittannië en Ierland. Dat is de andere pool uh, waar Nederland in speelt. En daar staat het momenteel 1 tegen 0. Uh, wij volgen natuurlijk wel uh, de Olympische Spelen vanmiddag. En als er wat te melden is, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Nou, de laatste keer windsurfen hebben we ook gehad. We hebben goud gehaald. Gelukkig wel, hè? Dus, hè? Maar, Eindelijk weer goud. Ja, maar judo viel me toch wel over het algemeen wat tegen. Het was het allemaal net niet, hè? En uh, ja, zo kan je nog boosje doorgaan. Roei ook niet, maar toch wel uh, mooie, mooie prijzen gewonnen. Nee, het was een drukke week. Uh, maar goed, we zijn er weer. Zaterdagmiddag drie uur lang live uh, vanuit de studio aan het Tolweg 10A. Wat gaan we doen? Uiteraard, rond, zoals gezegd, rond de klok van half drie het weerbericht. En dat voor de komende dagen en voor de langere termijn. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Het dier van de week ontbreekt ook niet om half vijf. En deze week hebben we Susie gedicht van de dag om kwart vijf ben ik er nog niet helemaal uit... maar ik heb een paar alternatieven voor je meegenomen... dus je mag even rustig gaan zoeken. Uiteraard in het eerste uur ook een Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, om drie uur volgen we natuurlijk wel zeker... de Grand Prix kwalificatiewedstrijd van de Formule 1 in Hongarije. Kijken of dat allemaal goed gaat. Je weet maar nooit natuurlijk. Uh, in ieder geval om drie uur is de kwalificatie... en tijdens Pit Report om kwart over vier... hebben we daar natuurlijk een uitgebreide samenvatting van. Olympische Spelen volgen we nu... Tweede uur hebben we het nieuws uit uh, Zandvoort. Uh, en ik zou, uh, zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Nou, de zomer uh, wil nog niet echt uh, beginnen hier uh, in Zandvoort. Dus er gaan heel veel mensen richting het zuiden. En vandaag is hij dan, hè, de zwarte zaterdag. Dan uh, is het enorm druk op de wegen richting het zuiden, richting de zon... En wij draaien deze even om alvast in de stemming te komen. ...heeft het vakantieverkeer de drukste dag van het jaar? We noemen we hem? Een zwarte Zaterdag. En ja, de ANWB zei van... ...je kan beter na 10 uur vanmorgen pas vertrekken richting het zuiden... ...heb je er minder last van. Nou, voor alle reizigers, die zeilers en vajars, Zo Zometeen het nieuws in het kort. Maar eerst uh, nog deze van de 21 Pilots.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 We used to play for 10, we used to play for 10, money. We used to play for 10, wake up, you need the money. We used to play for 10, used to play for 10, money. En daar heb je hem weer hoor, met zijn aparte stemmetje. Yo the stressed out, de single van de 21 Pilots... van alweer een paar jaar geleden. En met deze plaats zijn we toegekomen aan het uh, nieuws in het korts. En we beginnen met uh, de protesten op het uh, Badhuisplein. Ja, want vandaag tussen twee en half vier... Staat het Bond voor Dieren met een silent protest op het badhuisplein naast Holland Casino om te protesteren tegen de Namibische pelsrobbenjacht? De actievoerders die zichzelf bondgenoten noemen, zullen zwijgend borden ophouden met diverse afbeeldingen die zich uitspreken tegen de jacht. De actievoerders praten niet met de voorbijgangers, maar medewerkers voor de Bond voor Dieren zullen wel met geïnteresseerden in gesprek gaan en onder andere vragen of zij ook een protestmail willen sturen naar het Namibische ministerie van Visserij. Terwijl de zomerspelen in Tokio momenteel in volle gang zijn... hebben we goed nieuws te melden over het oud-Olympisch kampioen Yvonne van Gennep. Want de stemmen zijn geteld en de winnende naam voor de sporthal in Haarlem-Noord... is geworden Yvonne van gennep Hall. Begin 2022 opent Haarlem de Yvonne van gennep Hall. Een van de bedenkers van de naam schreef... de koningin van de winterspelen 1988... is op steenworp afstand van deze nieuwe hal geboren... Yvonne won bij de Olympische Winterspelen 1988 in Calgary, Canada. Drie gouden medailles op de 1500, 3000 en 5000 meter. Yvonne van Genne vindt het een heel cool dat de, de sporthal haar naam krijgt. Dat het publiek mij heeft gekozen. Ik ga nog even niet zweven. Waar heb ik dat aan te danken? Dat juist deze sporthal in Haarlem Noord haar naam krijgt... vindt ze helemaal bijzonder. Ik heb hier mijn eerste turnlessen gekregen, gymles... en heb natuurlijk heel veel herinneringen aan de buurt... De gemeente Zandvoort wil doorpakken met de bouw van een nieuwe reddingspost op het zuidelijk deel van het strand. Enkele omwonenden en naastgelegen paviljoens hebben moeite met de nieuwe locatie van het pand... maar die zorgen zijn volgens de gemeente onterecht. In een brief aan de raad laat het college weten dat de omgevingsvergunning... die nodig is om de nieuwe reddingspost te kunnen bouwen, wordt verleend. De huidige reddingspost, Ernst Brokmeijer, staat nu nog verhoogd tegen het duin aan en is sterk verouderd. Al jaren wordt er gesproken over de bouw van een nieuwe post. Het definitieve ontwerp is klaar. Het nieuwe pand straks achter, uh, zal straks achter 8 meter, af af, acht meter vanaf de duinvoet komen te liggen. Uiteraard een aantal omwonenden een naastgeliggend strandpavioen. En de watersportverenigingen willen dat de gemeente het ontwerp aanpast. Uh, dinsdag 3 augustus aanstaande tussen 3 uur middags en 4 uur is het spreekuur Zandvoort voor bewoners die overlast ervaren van hun buren. Uh, tijdens dit spreekuur zijn buurtbemiddeling... een medewerker van de woningcoöperatie Prewonen... een vertegenwoordiger van de gemeente Zandvoort... en de wijkagent aanwezig om u te woord te staan en te adviseren. U hoeft voor de overlast geen afspraak te maken. Buurtbemiddeling is een onpartijdige organisatie... die zich inzet voor bewoners. Vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor informatie over buurtbemiddeling... Kunt u kijken op de website van meerwaarde www.meerwaarde.nl www.meerwaarde.nl? Prewonen en de gemeente Zandvoort. Elke eerste dinsdag van de maand tussen 3 uur en 4 uur is er overlastspreekuur in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55 te Zandvoort. Noteert u dat even in de agenda, wie weet maar nooit. Want elke dinsdag, zoals gezegd, van de maand tussen 3 uur en 4 uur is er het overlastspreekuur in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55. De nou, Albert-Jan, ik zou zeggen kruis door je agenda op uh, die uh, dag. <laughs> nou ja, wel leuk, want uh, die bericht werd ook door de gemeente geplaatst... op de diverse social media. En mensen gingen daar uiteraard op uh, reageren. Uh, Eén iemand uh, die schreef van... ja, ik heb enorm veel last van de meeuwen... Kan ik daar ook voor op het, op het spreekuur verschijnen om klachten in te dienen over de meeuwen? Om ja, omdat ze natuurlijk heel veel herrie maken ook, die, ja, die best. Dat, dat, dat hele periode van die meeuwen, dat duurt meer dan een half jaar. Hè, ja, dat gekrijs ook, weet je ja, wel. Ze dus, dus komen aan en dan uh, eerst een nest opzoeken en dan uh, ruzie maken over wie waar een nest kan bouwen. Nou, dan uh, nestelen ze zich. Nou, ik bedoel, al met al het hele traject van die meeuwen duurt dus een half jaar. Nou ben ik gisteren getuig geweest van een aanrijding tussen een auto en een mail op de Grote Krocht. Ja, die kwam ervan Al, weg. Oh, Albert-Jan. Ja. ja, die mel die, die stond lekker op, op de Grote Krocht. Die denkt nou ik sta hier prima, weet je wel. Mij, ge, mij kan niks gebeuren. En toen kwam er een automobiliste aan. En ja. ja, die reed die mail dus aan. Dus ik hoorde in een keer een hele hoop gekruisen. Ik denk oh god, hij is geraakt. En toen keek ik en toen, uh, ja, hij, hij, hij bewoog nog wel en zo. Weet je wel, hij deed het wel. Alleen uh, liep wel enorm mank in één keer. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het met die mail is afgelopen. Wat me wel opviel bij die mail, is dat hij twee ringen om had. Is dat uh, zo dat uh, heel veel mailen uh, geringd worden? Weet jij dat? Weet ik niet. Weet ik niet. Ik, ik, ik vind mailen uh, leuk, maar uh, ik, ik weet niet of ze gerinkt worden. Niet door mij, in ieder geval. Niet, niet door jou, oké. Okay. Nou ja, tot zover over het uh, inspreekuur uh, van de gemeente en het andere nieuws. Na te lezen, uiteraard ook op onze eigen CFM-app. En is uh, Rolf Sanchez uh, weer helemaal terug met een uh, zomerse single. Hij heet uh, Increíble. En hij doet hem uh, samen met uh, Chris Cross Amsterdam. Van de week uitgekomen en wij draaien hem al op de Stamfordse Radio. La fiesta en mi casa, mujer en la terraza, pero a mi solo me matas. Eh eh eh. Contigo todo rico, déjalo, ven conmigo pa pasar cabrón. Baby me yo te trato. Ve ti dulce, quiero re. Dansen. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh, oh. Pase, lo que pase? Es imposible no tocarte, Baby,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 door de, de nieuwe single van uh, Rob Sanchez "Ongelooflijk", gevolgd door uh, Suzanne en Freek. en dat was helemaal goud. En met die gouden platen is het al half drie geworden. Tijd om uh, te kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maak ons vrolijk, Albert-Jan. Nou, we beginnen positief. Uh, zoals u ziet uh, uh, en als je naar buiten kijkt of buiten loopt. Uh, schijnt, vandaag schijnt geregeld en af en toe de zon, maar het komt ook tot buien. Bij buien is kans op onweer. In de loop van de middag neemt de buiigheid wat af. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen en het wordt 19 graden. Zondag trekken ook meerdere buien over de regio en daarbij is opnieuw kans op onweer. In de loop van de middag trekken de buien naar het oosten weg. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Na het weekend neemt de buienkans eerst af en mogelijk verloopt een dag helemaal droog. Maar vanaf donderdag neemt de wisselvalligheid weer toe... en is de kans op buien dagelijks weer groot. De temperatuur blijft met 20 of 21 graden te laag voor begin augustus. Nou, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. De zeer lange termijnverwachting... de zeer lange termijnverwachting van het Europese weermodel... tot anderhalve maand vooruit... Uh, laat zien dat het tot ver in augustus kouder blijft dan normaal. Pas vanaf 23 augustus is de verwachte temperatuur normaal. Het is naar verwachting niet alleen kouder dan normaal... De eerste helft van augustus verloopt ook natter. Vanaf halverwege de maand zijn de verwachte neerslaghoeveelheden normaal. Al met al, de kans op iets kouder en natter weer dan gebruikelijk is, is de komende, en dan komt hij zes weken groot. Wat zeg je nou? Jazeker. Nou, bedankt Albert-Jan ja. voor het weerbericht voor de komende dagen... en de komende zes weken, zullen we maar zeggen dan... het weer is ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Nou, dan gaan we toch weer lekker met z'n allen richting het zuiden en genieten van het mooie weer, wat daar vast en zeker is. Maar eerst een stukje klassiek. Voici de voor le chaos: tu de vie. Uh -huh.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 toi. sais toujours où non, non, moi je ne non, pas, moi je t'aime et ne non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, tu changerais de non, A tes amours, à ta folie, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Et na na na de na na na na na na na na na na Sont en on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on est. The music is all yours on ZFM. Do you want to go to the plage with me? I you love. Weerbericht van Albert-Jan. Nou, vast juist hebben we me echt voorgenomen om een gewone uitzending van te maken. Met Laplace. Je hoorde de single van Crystal Fighters. Als laatste in het rijtje van 2 Non-Stop op de zaterdagmiddag. We gaan het wederom hebben over de passagepanden. Want uh, ja, dat houdt me niet op, hè, dat verhaal, zullen we zeggen. Ja, en de gemeente maakt wederom de gang naar de rechter. Eerder deze maand heeft de gemeente middels het collegebesluit ontruiming passagepanden aangekondigd via de rechter de ontruiming van de passagepanden af te willen dwingen, zodat na de zomerseizoen tot sloop kan worden overgegaan. Het is het zoveelste hoofdstuk in de alsmaar stagnerende herontwikkeling van de entree Zandvoort. Juridisch heeft de gemeente zonder meer een punt, maar de argumenten die het aandraagt zijn op zachtst gezegd opmerkelijk. Er wordt gesteld dat omwille van de voortgang van het project André Zandvoort... de slechte uitstraling van de huidige passagepanden en de risico's die de gemeente loopt... door het achterstallig onderhoud van de passagepanden bij de rechter in kort geding een ontruimingsvordering wordt ingesteld. Iedereen is het erover eens dat de passagepanden een plaats moeten maken voor iets nieuws, ook voor de voormalige erfpachters... Eind vorige maand hebben zij gezamenlijk een brief aan het gemeenteraad geschreven... met het verzoek om een presentatie te geven over een plan waarmee zij aan willen halen bij de herontwikkeling. Het is vreemd dat er nu ineens haast achter de sloop wordt gezet... terwijl de passagepannen nummer 6, 8 en 10 niet op gemeentegrond staan... en dus voorlopig niet gesloopt kunnen worden. Bovendien brengt de sloop het financiële risico mee, met zich mee... dat de voormalige erfpachters in hoog beroep alsnog gelijk krijgen voor de rechter... Het hof zou daarmee dan zeggen dat de gemeente de erfpachtcontracten niet had mogen beëindigen... maar de erfpachters het voorstel had moeten doen voor verlenging. In het geval de panden al gesloopt zijn... vertaalt een dergelijke uitspraak zich in een schadevergoeding. De hoogte daarvan is moeilijk vooraf in te schatten... zodat dit afhankelijk is van vele factoren. De kans dat het hof tot een dergelijke uitspraak komt wordt wel klein geacht... maar is niet geheel uit te sluiten, dat is al dus het collegebesluit. Nou, dat zou mooi zijn, afbreken. En dan, uh, nou, uh, dat, uh, uh, u had het moeten verlengen. Kan ik even vangen? Kan ik even vangen? vangen? Kan ik, ja. ik even vangen? Nou ja, wat, uh, wat zeggen we Wo dan, uh, Albert-Jan, altijd? Word vervallen. Zo is het, dankjewel. <laughs> en uiteraard, het nieuws is altijd aan te lezen op de CFM-app. Dus download hem nu, hè. I mean, oh yeah. I mean, hey. beloofd is beloofd. Hè? Heel veel zomerrits. De nieuwe Camilla Cabello. Het lijkt wel een beetje op uh, onze Belgische zuidervriendin uh, Belle Perez. Je hoort don't go yet. Hou die platen in de gaten. Zo dadelijk weer meer nieuws, maar eerst de uh, Ghost Town.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 De single van Adam Lammert hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus uh, wel weer eens lekker om hem uit de kast te halen. Joh. De coast town. We gaan het nu hebben over het uh, stimuleringsfonds hier in Zandvoorts. Dat is speciaal voor uh, jongerenactiviteiten, albert -Jan. Om de Zandvoortse jongeren letterlijk weer in beweging en naar buiten te krijgen... is er binnen het herstelplan coronacrisisbudget vrijgemaakt... voor initiatieven gericht op de jeugd omdat jongeren zelf het best weten wat ze leuk vinden... is het ook logisch dat jongeren zelf beschikken, beschikking krijgen over het stimuleringsbudget. Aldus Wouter van der Vecht van Team Service Zandvoort. Team Sportservice Zandvoort treedt op als budgetbeheerder... maar maakt het geld op een toegankelijke manier beschikbaar voor de jongeren... die zelf iets willen organiseren. Op onze website TeamsportServiceNL staat in een overzichtelijke tabel waar, waar een activiteit aan moet voldoen en hoeveel stimuleringsbudget hiervoor beschikbaar is. Het budget ligt in de range van 50 tot en met 550 euro, al dus, van de vecht. Jongeren kunnen zelf ideeën aandragen. Past dit binnen de opgestelde kaders, dan ontvangen zij vervolgens uitvoeringsbudget om dit idee ook daadwerkelijk te realiseren. Niet alle ideeën passen natuurlijk binnen de door ons opgestelde standaard. Daarom kun je op de site ook een aanvraag op maat doen. Dit is iets meer werk, maar je kunt dan wel een hoog stimuleringsbudget aanvragen... al dus van de vecht. Naast jongeren kunnen ook Zandvoortse wijkverenigingen... lokale ondernemers, sportorganisaties, welzijnsorganisaties, etc. initiatieven indienen. Zolang de aanvraag aan de op de website gestelde voorwaarden voldoet... en er budget beschikbaar is worden de aanvragen in behandeling genomen. De jeugd en vooral de jongeren van Zandvoort... zijn tijdens de coronacrisis hard geraakt in hun sociale leefomgeving. Fysieke sociale contacten werden beperkt... en ook sporten en bewegen was niet mogelijk... Zodat zij zoals zij gewenst waren. Binnen het herstelplan coronacrisis is speciaal budget vrijgemaakt voor jeugd en joren. Het budget is bedoeld om activiteiten en initiatieven voor de jeugd en joren te organiseren... met de focus op ontmoeten in combinatie met sport en of beweging. Nou, dat lijkt me een goede zaak. Ja, beter dan al die thuisfeestjes, toch, Albert Jan? Ja, en het team sportservice Zandvoort organiseert op 21 augustus... Uh, een uh, sportronde in Zandvoort. Daar wil ik het al even bij vertellen. Uh, samen met sportverenigingen en sportclubs... een sport, zogenaamde sportronde Zandvoort. 21 augustus. Iedereen van 0 tot 100 kan een kijkje nemen... bij het sport- en bewegingsaanbieders in Zandvoort. Zet het alvast in je agenda. Kom kijken, doe mee en word enthousiast... over jouw nieuwe sport of club. 21 augustus. En kijk voor meer informatie even op de website... van Steam Sportservice Zandvoort. Hele mooie initiatieven uh, hier in uh, Zandvoort. En niet alleen voor de jongeren dus. Ook. Wij kunnen ook nog uh, lekker uh, gaan sporten, Albert-Jan. Jij kan daar ook natuurlijk. Ja, uh, <laughs> nou ja, we kunnen gaan de Boelen bijvoorbeeld. Nou ja, over dat Sjödeboelen gesproken. We hebben een hele mooie Sjödeboelbaan uh, in uh, Noord. In uh, Nieuw-Noord. Mocht je daar niet, uh, nog niet geweest uh, zijn... Uh, neem er een keer een uh, kijkje. Die baan ziet er echt mooi uit... En elke dag zijn ze wel uh, bezig. Oh, weer, geen weer, maakt allemaal niet uit. Die uh, mensen zijn uh, zo enthousiast over het uh, spelletje Jeu de Boel. En die kunnen alles uh, daarover vertellen. Dus ga een keer een uh, kijkje nemen naast de huisartsenpost daar in uh, Nieuw-Noord. De Jeu de Boelbaan hier in Zandvoort. En hier is Tans en I. Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's alive and then there's living. ...hebben we vandaag niet alleen een Claudie Day... ...maar ook zo nu een donderlekker zonnetje. Kijk maar even naar buiten als je binnen zit. Heerlijk, joh, de Claudie Day, de single van Toon Sanai. Zo dadelijk uh, gaan we naar Hongarije, Albert John, want daar wordt gekwalificeerd. Oh, ik denk, uh, jij gaat het verhaal denk... nu uh, vertellen, maar goed. Uh, <laughs> nee, joh, je mag ook uh, van, de, van de muziek uh, genieten... Zo dadelijk zijn wij er uiteraard bij in het tweede de kwalificatie van de Formule 1.